1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad Austin zijn bij twee huizen pakketjes ontploft. Daarbij is een jongen van 17 omgekomen en zijn twee vrouwen gewond geraakt. Dat lijkt in verband te zijn met een explosie eerder deze maand... waarbij ook een dode viel. Bij alle incidenten waren pakketjes voor de deur achtergelaten... die ontploften toen ze werden opgepakt of geopend.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 U luistert naar Nooit meer slapen. Zometeen komt Tinkerbell op bezoek, beeldend kunstenaar. En zij komt vertellen over haar nieuwe boek Het Gevaar van Angst. We gaan het hebben over een tentoonstelling van het Duitse schilder Neo Rauch in Zwolle. En afgelopen vrijdag begon in Austin, Texas, South by Southwest. Een jaarlijks festival op het gebied van film, muziek en interactieve media. Het is de plek waar de sector zich... Uh, oriënteert op de nieuwe trends en wat er te gebeuren staat. Bijvoorbeeld Twitter is daar ooit groot geworden, wordt gezegd. Erwin Blom is medeoprichter van Fast Moving Targets... een platform voor innovatie op het mediagebied. En hij zal deze week elke nacht verslag doen vanuit Austin, Texas. Erwin, nacht. Goedenacht. Is hier een goede maar... Ja, er dus tijdverschil natuurlijk. Wat heb je tot nu toe aangetroffen op het festival South by Southwest... Wat mij met name heel erg opvalt is dat, ik kreeg al 11 jaar, Dus jij noemde Twitter. Ik was hier toen you know, Twitter in ieder geval uh, mm -hmm. ging leven. lange tijd ging het natuurlijk heel erg over alle mooie kanten van, natuurlijk zeg ik maar, het over de mooie kanten van de technologie. De laatste jaren is er iets anders aan de hand. nu gaat het heel erg over de dingen die fout zijn gegaan, hoe kunnen we die fixen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de beloften die be de technologie soms heeft, dat we die ook waarmaken? En wat moeten we daarvoor doen? Dan gaat het over dingen als fake news of het polariseren der samenleving. Moet ik daaraan denken? Ja, dat, dat soort dingen inderdaad. Diversiteit, inclusief uh, zijn. Dus Hoe uh, zorgen we ervoor dat het uh, niet alleen voor een bepaalde elite of een bepaalde groep is. Maar ook, uh, aan het begin van het internet was een beetje de belofte van de democratisering van alles. En als we nu terugkijken, zijn er eigenlijk zeg maar, vijf grote bedrijven die ongeveer alles... Uh, ja, die, die de macht hebben en het grote geld verdienen. Hoe kan dat eerlijker? Hoe kan dat anders? Uh, dat zijn uh, echt belangrijke thema's hier. Het staat bekend om uh, het belang van de sprekers die er optreden. Zuid South bij Zuid-West. Wie zijn dan de mensen die over zo'n onderwerp discussiëren? Uh, dat kan van alles zijn. Vandaag was uh, de burgemeester van Londen was hier, uh, Kaan. Uh, dat, uh, dus de, de diversiteit is echt groot hoor. Het kan echt heel erg technisch zijn hier. Dus dan gaat het over techniek achter uh, de blockchain. Maar, maar, maar het kan ook over Bernie Sanders was hier. Dus de, de, het kan ook over politiek gaan. Um, Spike Lee was hier. Dus het kan ook over een film gaan. Uh, dus het, het is een, een, een, een, ja, een zeer uh, gevarieerd gezelschap. Maar sprekers van formaat al met al. Je noemt nu al drie namen. Dat ik uh, gerust kan stellen dat het niet, niet de eerste de beste zijn. Nee, nee, nee, nee zeker niet. Dus, uh, dan ben ik nog Elon Musk vergeten. Elon Musk is van Tesla en van uh, allerlei uh, uh, initiatieven om, uh, om de ruimte in te gaan. Dat is in de technologie echt ongeveer de grootste naam, zou je kunnen zeggen. Die was hier gisteren ook. Uh, maar dat niet alleen hoor. Het, het, het, het kan ook, je, kan, je kan ook naar, naar een lezing of een presentatie gaan... Van, um, uh, nou ja, van, van een start-up, een nieuw initiatief, et cetera. Dus het, is, het hele spectrum wordt hier uh, behandeld. Je had het over het repareren van de ontwerpfouten... van de inmiddels oude, nieuwe technologieën. Dat is, dat is natuurlijk één belangrijk aspect. Wat zijn de nieuwe dingen die je bent tegengekomen? Wat zijn nou uh, ontwikkelingen die jij daar hebt gespot... waarvan je vermoedt dat het misschien nog wel eens belangrijk zou kunnen worden? Nou, je hebt... Ik denk, als je, als je daar naar kijkt, zijn er eigenlijk twee grote, uh, grote thema's. Eén uh, is uh, een onderwerp wat natuurlijk ook in, in, in de rest van de wereld heel erg leeft, maar hier nog meer is, uh, is ja, de techniek van de blockchain, wat heel erg gaat over het decentraliseren van ongeveer alles. Uh, van hoe kun je besluitvorming decentraliseren, hoe kun je opslag decentraliseren, zodat je niet meer afhankelijk bent van Google of van Facebook of van Amazon. Dat is een heel belangrijk onderwerp. Een ander heel belangrijk onderwerp is uh, kunstmatige intelligentie, artificial intelligence. Maar dan ook met name, wat is dat nu? Wat betekent dat nu? En als er zo'n soort black box van de technologie komt, uh, hoe gaan we er dan, dan van zorgen... dat daar niet allerlei vooroordelen die we in de rest van de wereld eigenlijk ook al kunnen ingeprogrammeerd worden? Je uh, dus zou kunnen zeggen, die blockchain en, de, en, en kunstmatige intelligentie zijn dan echt heel belangrijke thema's. Dat is uh, wat er... Uh te gebeuren staat. Wat voor toepassingen moet je dan aan denken? Bij, bij kunstmatige intelligentie en blockchain. Wat, wat zijn nou hele concrete dingen waar, waar jij nog niet over had nagedacht nou ja, die stiekem, wel gaan veranderen? Ja, in ieder geval even, even, even misschien ook een beeld voor, voor de luisteraar. Stiekem weg. Er gebeurt er natuurlijk er gebeurt er op dat gebied die kunstmatige intelligentie al heel erg veel. Want um, beeldherkenning dus, dus stel dat je, dat je bij Google zegt ik, ik wil in mijn eigen collectie foto's zoeken. Laat mij zien alles wat um, mijn familie op het strand is. Dat, dat is een vorm van kunst, kunstmatige intelligentie. Dat Spotify je helpt uh, muziek te vinden die mogelijk uh, bij jou past, is een vorm van kunstmatige intelligentie. Maar de vraag is: als we straks ook nog robots hebben, en dat is nu al aan de, aan, aan de gang, uh, die uh, slimme dingen doen, maar eigenlijk voor zichzelf gaan denken. Want dat is een, gro een grote zorg die ook Iedere Mask hier uit. Wat betekent dat dan? En hoe kunnen we daarvoor zorgen dat, dat we. Eigenlijk ja, misschien wel uh, zorgen dat er een bepaalde vorm van regulering komt. Uh, dat we zeggen ook, van, ja, jij, jij hebt, bent dit gestart dus jij bent ook verantwoordelijk voor uh, de uitkomst. Uh, dat zijn uh, dingen die hier heel erg spelen. En daar is nog geen, geen, geen eindoordeel over, maar het is wel opmerkelijk dat, uh, dat die onderwerpen hier nu eigenlijk heel gangbaar, uh, gangbaar zijn... En, uh, over de ethiek in geen, het ontwerp. Ik een op achtergrond staan. geen bandjes achtergrond staan, maar dit zijn uh, de, de gewone oost geluiden. Ja, het is uh, Austin, Texas. Ik, uh, ik hoor het. Erwin Blom, dankjewel. En uh, morgen praten we over wat je dan weer allemaal bent uh, tegengekomen op Zout uh, bij Zoutwest. Een hele goede nacht. Een goede ja, middag voor jou. Uh, Beach House uit uh, Baltimore, Maryland. Een uh, duo. En dit is de nieuwe single Lemon Glow. Ja. Beach House was dat met het nummer Lemon Glow. De rubriek heet Open Kaart 150 Vragen over Werk en Leven. En te gast is uh, Tinkerbell. Zij is uh, kunstenaar en uh, zij strijdt ook voor een betere wereld. Daar gaat haar werk eigenlijk over. Over uh, zuiverheid. Over proberen de problemen onder ogen te zien. Voor een NGO werd ze naar uh, het getroffen gebied in uh, Fukushima, Japan gestuurd. En ze heeft een uh, boek geschreven. Het gevaar van angst hypochonderen in Fukushima. En de toon is eigenlijk opvallend relativerend. En nuchter, Tinkerbell, welkom. Dank je. Waarom vind je dat opvallend? Nou, omdat dat ik dat niet van je gewend ben, omdat je meestal zegt dat iets een groot probleem is en dat er iets moet gebeuren en dat er iets mis is in de wereld. En je zegt hier ook wel dat er iets mis is in de wereld. Maar over, uh, ja, over het stralingsgevaar vind ik je eigenlijk vrij nuchter. Oh ja, maar ik ben over het algemeen wel heel nuchter en relativerend hoor. Um, alleen, ik heb gewoon geconcludeerd dat het een ander probleem was dan dat we allemaal denken. Dan heb ik je dus eerst een, een soort label opgeplakt. Van, ja. dat, dat is de mevrouw die altijd alarm slaat. En vervolgens ja. ben ik teleurgesteld dat je je niet aan je eigen label houdt. Ja. Ja. Dat gebeurt heel vaak, hè, dat mensen ja, dat doen. Dat gebeurt inderdaad <laughs> wel vaker. Ja. Dus, maar goed, dus, uh, je voldoet aan alle clichés tot nu toe. Ga, ga zo door. Nou Ik heb nog gewoon een paar clichés. Maar je werd gestuurd door een, door een NGO. Die, die had het misschien op iets anders gehoopt. Nou, Nee. Uh, dat, en dat weet ik nu. Dat hebben ze je uh, verteld. Dat hebben ze me verteld. Ja, precies. Nee, zij hadden gewoon. Ze hadden gehoopt op aandacht voor. Uh, de problematiek in Fukushima. Uh, dat was ook de reden dat ze me hadden uitgenodigd. Zij dachten: Oh, die Tinkerbell, als zij zich ergens mee gaat bemoeien, dan is er altijd aandacht. En dat willen ze graag. Dus ze willen graag bestaan, zo gezegd. En ze willen gewoon dat meer mensen zich druk maken over kernenergie, gevolgen van kernenergie, gevolgen van die ramp in Fukushima, et cetera. En nou, dat heb ik sowieso wel uh, bewerkstelligd. Uh, had ik eigenlijk al tijdens de eerste reis gedaan. Uh, maar gisteren was de boekpresentatie, gisteren was het zeven jaar geleden, dat de ramp plaatsvond. En uh, daar waren ook uh, twee mensen uit het bestuur van Green Cross, zo heet de organisatie, waren aanwezig. En eentje nam ook deel aan het debat. En zij waren echt... Nou, ik denk dat is een goed woord is. Dus ik was heel blij, mijn hartje gloeide. Je hebt je, je werk gedaan. Ja. Die ramp, dat was uh, maart 2011. Een, ja. een, een vloedgolf die raakte de kust. Dat was op zich al een ramp. En, en tijdens die ramp kwam er nog een andere ramp, namelijk met de kerncentrale in de regio Fukushima, niet in de stad. En uh, ja, toen hebben we dagenlang moeten kijken naar beelden van mensen die daar de puinzooi moesten opruimen, mannen in pakken. Uh, dat dat werden, werden helden. En daarna was natuurlijk de grote vraag: hoe veilig is dat gebied en hoe groot is de straling in het gebied daaromheen? Ja. En, en dan heb je verschillende normen die, die je kunt hanteren. Daar werd ook meteen een beetje mee Ja, dat klopt. Dat is, dat is het ingewikkelde. Dat was ook een van de redenen waardoor mensen heel bang werden. Uh, dat is namelijk... Uh, en Ik ga even niet in detail treden wat het betekent, want het is te ingewikkeld. en nou, Misschien begrijp ik het zelf ook niet eens. Wereldwijd hebben we een soort afspraak over wat wij een aanvaardbaar risico vinden... als we het hebben over straling. En dat aanvaardbare risico is 1 millisievert per jaar... Dus als je in aanraking komt als individu met 1 millisievert um, uh, aan straling per jaar, radioactieve straling, dan vinden we dat oké. Okay. Um, nogmaals, vraag me niet wat dat precies impliceert. Uh, meteen na de ramp heeft de Japanse overheid die 1 millisievert verdubbeld naar 20 millisievert. Waarom? Om het gebied wat geëvacueerd moest worden zo klein mogelijk te houden. Anders hadden ze grote steden moeten evacueren. Exact. En ja, dat schept al meteen een soort wan trouwen zeg maar, van ja, maar uh, het was altijd maar één <laughs> millisievert. En hoe is het nu ineens goed dat wij met twintig millisievert in aanraking komen? En dat is niet uit te leggen. Uh, zeker niet als mensen in paniek zijn, zeg maar. Dan, want dan werken onze hersenen net iets minder goed. En dan kun je... Het nee, is gewoon heel moeilijk om... Te gaan relativeren en heel rustig uit te leggen. Nou ja, in de medische wereld doen we dit ook. In een vliegtuig uh, kom je ook in aanraking met heel veel straling. Medewerkers die, uh, weet ik veel, werken op zo'n vlucht. Dus de steward, Stewardessen-piloten tekenen ook een contract dat 20 millisievert oké okay is. En uh, de medewerkers die dat eerste jaar moesten opruimen, die mochten dat jaar in aanraking komen met 250 millisievert. Dus dat is allemaal heel verwarrend. Want we weten niet eens wat een millisieverd is. Ik weet het ook nog steeds niet. En, en wat dat per jaar betekent. Want, want hoeveel is dat dan in één dag of over het hele jaar uitgesmeerd? Het is nog best ja, ingewikkeld. Ja. Maar al met al, 20 is nog steeds vrij laag. Ja, twint, nou ja dat is wat ik me heb laten vertellen. En wat ik, waar ik eigenlijk ook op vertrouw. Um, want ja, ik, ik kan het ook niet invoelen. Het is, het is kans berekenen. Het is, ja... Um, het, het is bedenken dat uh, de straat oversteken in Amsterdam... risicovoller is dan de straat oversteken in Leeuwarden. En dat kunnen we allemaal bedenken. Maar dat betekent niet dat je niet doodgereden kan worden in Leeuwarden. En betekent ook zeker niet dat je per definitie wordt doodgereden in Amsterdam. Het zijn kansen. Het zijn mogelijkheden. En um, wat het verschil is, is dat... Als je de straat oversteekt, heb je nog enige invloed zelf. Want je kunt namelijk om je heen kijken. Je ziet een auto aankomen. En als dat niet zo is, dan is dat waarschijnlijk omdat je de andere kant op kijkt. Dat is stom. Maar straling kun je niet voelen, kun je niet zien, kun je niet ruiken, kun je niet proeven. Dus dat is een, nou, een veel kleiner risico dan de weg oversteken, maar het is iets onzichtbaars. En daarmee voelt het gevaarlijker. En, en dat daar is... gaat jouw project eigenlijk over. Want, want ja. het gaat niet over straling of over Fukushima. Nee. Het gaat dan wel over die vier reizen die je gemaakt hebt. Maar het onderliggende thema is angst. Ja, het gevaar van angst. Want um... een, mo een, mooie, een mooie titel, even op je in laten werken. Het gevaar van angst. Ja, dat vind ik mooi. Korte stilte even, ja. Uh, wat mij echt fascineerde in de eerste reis al, is dat... Ik dacht altijd dat er heel veel doden waren in Fukushima door de straling. Dat ook heel veel mensen kanker hadden gekregen en zo. En toen bleek dat dat dus niet zo is. Er zijn nul doden en voor zover we weten nul zieken. En er is op dit moment niet iets waaruit blijkt dat mensen ziek gaan worden. Dus het, het zou nog kunnen hoor. Maar op dit moment is er niets waar daar, wat daarop wijst. Um, maar er zijn wel heel veel mensen zo bang geworden van de voor de gevolgen en ook uh, doordat ze moesten verhuizen ineens. En dat leverde zoveel stress op dat mensen daaraan zijn overleden. En dan zou je dus kunnen stellen dat op dit moment de angst voor het gevaar gevaarlijker is geworden dan het gevaar zelf. Stress is een groter gezondheidsrisico dan die eventuele straling kun je dan stellen. Wat ik een mooi beeld vind is dat je daar allemaal adviezen krijgt. van Je moet een pak aan of je moet in bepaalde gebieden niet komen. En naarmate jij daar langer verkeert, krijg je daar meer maling aan. En op het laatst loop je gewoon in, in zomerjurkjes ja. lekker, lekker door het getroffen gebied. Ja, dat klopt. Ja, um, ik vind dat, dat een mooi beeld. Ja, ja, dat, uh... hoe, die relativering, hoe ontstond die relativering bij jou? Wat was het moment dat je dacht... Ach, jezus, het zal me wel. Ik, uh, ik negeer die adviezen. Nou, um, de adviezen helemaal aan het begin waren de adviezen die ik kreeg binnen een studiereis van een milieuorganisatie. En, um, en ik was zelf ook nog leek. Ik wist echt helemaal niks. En dan volg je maar gewoon je adviezen. Trouwens, ik heb niet alle adviezen opgevolgd. Ik ben, een van de adviezen was niet aanraken. En ik ben bloemen gaan plukken en die heb ik meegesmokkeld in mijn onderbroek. Uh, dus dat, daar ging wel iets mis. Um, maar dat is dan mijn eigen rekelsituatie. Um, ja, op een gegeven moment kreeg ik gewoon meer informatie van meer mensen, um, sprak ik met mensen die daar al sinds de ramp eigenlijk fulltime werken en ook slapen, um, die al een paar jaar geen beschermende kleding meer droegen. Um, ik had op een gegeven moment zelf een kijkerteller, dus ik kon zelf de straling meten en ja, dan kom je tot de conclusie, oh, nou, dit is hier oké. Okay. Die reconcitrantie vind ik wel interessant. Want ik vraag me af, zou het zo zijn geweest... als de overheid heel relativerend was geweest... dat jij de andere kant op was geschoten? Zou je dan ineens denken, ze zijn zo relativerend... ik geloof dit niet, volgens mij is er gevaar? Zou kunnen. Ja, dat weet ik echt niet. Ik ben wel reconcitrant van aard... Ja, ik, her ik herken dat. Dus, dus, <laughs> ja. dus, dus soms moet je de ezel achter de kar spannen. Ja, soms, ja. Nou, wat het eigenlijk vooral was, was dat tijdens die eerste studiereis, toen ik dus echt nog helemaal niets wist, uh, er waren allemaal experts, uh, zaten in de bus, wetenschappers, experts, en eigenlijk al het eerste uur van de reis gingen die mensen zo heftig discussiëren, nou, het was nog net geen ruzie. En... Ik al die termen niet. Ik bedoel, als iemand over microsieverts praat en over risicoanalyses. Rondom die microsieverts per uur, uh, millisieverts per jaar. Ja, yeah, I really don't know what you're talking about. En als ze daar ruzie over gaan maken, dan, dan vertrouw ik niks meer. En dat, dat gebeurde er. En doordat ik daardoor, daardoor ontstond eigenlijk al het wantrouwen naar alles en iedereen. En op het moment dat ik dat heb, zeg maar. Dan weet ik eigenlijk al dat er iets. Dat er, dat er iets zit zeg maar, waar ik iets mee moet. En dat kwam eigenlijk tot uiting toen ik inderdaad in dat gebied kwam, in mijn witte pak, en dat we zoveel aanwijzingen kregen over wat we allemaal wel en niet moesten doen. En die pakken die moesten ook meteen weggegooid worden, want die mochten echt niet mee te, te bus in. En in het hotel moesten we onze haar wassen. En de kleding die onder de witte pakken had gezeten, die moesten we in een vuilniszak doen en goed inpakken. En nou ja, um, hallo? Dus dat, dat ging ik allemaal niet doen. Maar het is wel volgens mij zo met publieke voorlichting... dat voor sommige gevaren wordt gewaarschuwd ook uit politiek belang. De, de overheid wil laten zien, we, we doen er wel degelijk iets aan. En daardoor wordt het groter voorgesteld dan een ander gevaar... waar niet voor wordt gewaarschuwd, dat veel reëler is. Ja, de, ja. Er is toch een soort misconceptie over welke gevaren ons achtervolgen. Maar het is, ja, maar het is ook ingewikkeld. Want um, wat moet je dan doen? Want kijk, op het moment dat je mensen gaat... Waarschuwen? Zelfs als je mensen gaat evacueren, nog dichterbij. In, in, in België zijn dan uh, vorige week uh, is dat die nota eruit gekomen dat mensen jodiumpillen krijgen. He, ik weet niet of je daarvan af weet. Mensen krijgen jodiumpillen voor als er iets misgaat bij de centrale daar in België. Um, maar wat, wat zeg je daar nou eigenlijk mee? Dat mensen allemaal jodiumpillen krijgen voor als het misgaat, daarmee zeg je dat het mis kan gaan. Misschien. Maar wat is dan, wat weegt dan zwaarder? Dat je mensen, dat je eigenlijk een signaal afgeeft dat er een gevaar is. Wat, en, ik, en ik kan echt niet inschatten hoe groot of klein dat gevaar is, hoor. Dus dat, dat zou, daar ben ik niet de juiste persoon voor. Maar of geef je voor de zekerheid toch maar die pillen. Of, of ga je dat niet doen en, en uh, om mensen maar gewoon ook niet ongerust te maken. Je kunt ook als overheid besluiten om gewoon heel eenduidig te zijn van, nou luister, dit is veilig. Maak je geen zorgen, we hebben geen jodiumpillen nodig. Klaar. Misschien kun je dan meer rust. Is dat wel veiliger, die rust? Ja, ik, ik ben wel zoals als verslaggever ergens op afgestuurd... waar bewoners tegen fijnstof aan het demonstreren waren. En, en uh, tijdens dat interview rookte die wel zeven sigaretten. Ja. En, dat en is... ik begreep hem ergens mm -hmm. ook nog wel. Maar dat is natuurlijk ja. ook wel weer komisch. Nou ja, precies dat voorbeeld geef ik ook in mijn boek. Van ja, roken, dat weten we. Dat het, dat het niet goed voor je is. En toch doen heel veel mensen dat met plezier. En... Uh, ja, dat nou echt iets zeg maar, waarvan gewoon is aangetoond... dat het echt niet goed voor je is. En niet alleen voor jou niet goed is... maar als jij rookt en ik sta na je, naast je, is het voor mij ook niet goed. En toch doen mensen dat. Over jou, jouw rol als kunstenaar. Hè? Want, want je hebt een, een project gedaan met Rana Plaza. Je bent actief geweest over fosfaten, dierenrechten. Nou, heel veel van die thema's die omarm je. En eigenlijk gaat het volgens mij over het streven om zuiver te leven. Dat jij niet de, de hypocriete volwassene wil zijn die mm. het een zegt en het ander doet. Het streven om zuiver te leven, dat klinkt mooi. Zo zou ik het zelf nooit zeggen, maar ik, ik vind het wel aangenaam om het zo te horen. Uh, ik zeg niet dat het je lukt, ik zeg nee, dat het er is. lukt me zeker niet, ja. Nou, nee, ik geloof niet dat het hele streven er is. Ik heb vandaag nog sushi gegeten en met tonijn. Het is niet goed, hè? Um, maar dat heb ik toch gedaan, het was heel lekker. Ik, maar ik probeer wel... Dat doen wat ik kan doen. Uh, maar dan wat behapbaar is voor mij. Dus, dus tot een bepaalde hoogte. Ik bedoel, we hebben allemaal een voetafdruk. En we consumeren allemaal. En uh, de ene persoon kan gewoon meer geven Of nemen of hoe je het ook wil zeggen. Dan de ander. Gewoon omdat het wel of niet in je leven past. En uh, bedoel, ik heb me laten steriliseren. Omdat we nu eenmaal. En dat is gewoon een feit. Met veel te veel mensen zijn op deze aarde. En we door onze grondstoffen heen raken. Dus het kind wat je nu op de wereld zet. Daarvan weten we eigenlijk. Dat die in een hele vervelende wereld gaat leven. Want het gaat slecht de komende decennia. Dus het is. als je het maar zo Maar bekijkt... strikt rationeel heb je daar natuurlijk gelijk in gehad. Ja. Denk ik. Ja. Het is een egocentrische om, ja. zaak om nu een kind op de wereld te zetten met deze kennis. Maar, je hebt, maar... Jezelf, je hebt jezelf wel veel verdriet daarmee bezorgd. Nou, ja, ik zie het anders. Ik denk dat de status van de wereld mij veel verdriet bezorgt. Je, jij, jij verandert de oorzakelijkheid. Ja, dat is, niet, dat is niet mijn beslissing. Want mijn beslissing is gebaseerd op een situatie die, waar ik niks aan kan doen. Is, is dat verdriet er nog of heb je daar inmiddels vrede mee? Allebei. Dat kan, ja. Ja, dat kan. Ja, dat is ook aan de hand. Ja, ja ik vind het heel verdrietig. En, en, en het zij zo. Zullen we beginnen met de kaarten trouwens, voor we dat vergeten? Ja, laten we dat hier, doen. Uh, ja, ik, dus ik moet een kaartje pakken en dan ja. moet ik oplezen wat er staat. En uh, is er verschil tussen de blauwe en de rode? Of is het zijn... Nee, volgens mij niet. Oké, okay, ik pak deze. Vind je dat je genoeg verdient? Jezus. Ik verdien helemaal niks. <gully> yes, maar jij yes, zou ook echt niet heel rijk zijn, toch? Nee, ik verdien helemaal niks. Ik leef van de lucht. Maar dat is ook een keuze. Kijk, ik... Um, wat ik doe, ik, ik zeg dat ik ben de wereld aan het redden. En, maar dat kan natuurlijk niet in één keer. Want de, de problemen in de wereld, dat is niet één probleem. Het zijn allemaal losse subprobleempjes die wel aan elkaar gekoppeld zijn. Maar ik, dus ik, stukjes. Maar als je nu gaat analyseren, al die problemen... die ga je allemaal naast elkaar zetten in een kast. Dus je hebt nu een kast vol problemen. En dit zijn ze allemaal... En als je dan gaat zoeken naar de rode draad. Wat hebben al die problemen overeenkomstig? Dus welk aspect is hetzelfde? En dat is het belang van geld. Dus als jij alle problemen wil oplossen... dan moet je dat wat overkoepelend is, moet je weghalen. En dat is het belang van geld. Dus ik mag geen geld verdienen. Maar dan, dan, dan is het probleem er nog wel. En jij hebt, jij hebt toevallig geen geld... Nou, dan, ik zeg het eigenlijk, ik zeg het misschien verkeerd. Dan mag, dan mag geld nooit een bepalende factor zijn in de dingen die ik doe. Dus er komt wel uh, geld, uh, er komt geld via uh, een stichting die ik heb, waar mensen doneren. En uh, ik ben daarvan afhankelijk om mijn huur te betalen. Dus ik ben afhankelijk van giften. Um, maar als er een belangrijk project is, gaat het voor mijn huur. Ja, ik heb wel suzie met de huisbaas. Dat is vervelend. En dan leg ik uit van, ja, luister eens. Er moet nu echt geld hier naartoe. En ik weet zeker dat jij niet doodgaat als ik mijn huur twee maanden later betaal. In, en nou ja, in het ergste geval stuur je nu een incassobureau op me af. En dat is dan vervelend, want dat zijn extra kosten. Maar dat is wel jouw verantwoordelijkheid. Want het is dus geld wat eigenlijk naar iets goed gaat, moet dan naar een incassobureau. Echt, be my guest. Maar het is niet aardig. En dat soort gesprekken voel ik dan. Maar het lijkt ook wel een beetje op zelfkasttijding wat je aan het doen bent. Alsof je zelf met zo'n bosje takken de hele dag op de rug slaat. Nee, nee, nee. Ik heb ook wel plezier in. Ik ben af en toe... In het ergste geval kan ik gefrustreerd zijn, zeg maar. Van gewoon hoe dingen werken en dat het ingewikkeld is. En uh, echt hou op met me dwars liggen. Maar um, nee, het, het is echt een hele bewuste keuze. Zullen we nog zo'n kaart doen? Ja, laten we nog zo'n kaart doen. Ben je bang om oud te worden? Nee, ik wens oud te worden. Dat is, niet, dat is geen angst. Nee. Ik ben wel bang om ziek te worden. Dat komt met ouderdom, vaak. Vaak. Nou, ik ben dus van plan om heel oud te worden... en dan ineens gewoon niet meer wakker te worden. Gewoon om te vallen of gewoon in je slaap te nee, mijn slaap te lijkt vertrekken. me heel fijn. Ja. Dat is het plan. Zullen we het nog geen doen? Ja, is goed. Geloof je in goed en kwaad? Ja. ja, dat geloof ik wel. Ja, ik geloof wel goed en kwaad. Er zijn wel. Maar ik geloof wel dat er heel veel kwade dingen worden gedaan die eigenlijk goed bedoeld zijn. En dat is ingewikkeld. Maar daar kun je wel ingrijpen. En dat vind ik hoopvol. Um, bijvoorbeeld, um, ik, ik spreek met veel politici hè, van heel veel verschillende partijen. En uh, wat ik heel prettig vind om te merken... want ik ben het natuurlijk lang niet met iedereen eens. Met eigenlijk met niemand altijd eens. Um, maar wat ik heel hoopvol vind en waardoor ik eigenlijk met iedereen kan werken... is dat als, je, als we het bijvoorbeeld hebben over Tweede Kamerleden... dat al deze mensen van links naar rechts één ding gemeenschappelijk hebben... en dat is dat ze het goed bedoelen. Dus ze hebben het beste voor met dit land. Ik bedoel, we zijn het niet eens over wat het beste is... We willen wel allemaal het beste voor dit land. Maar dat is heel fijn, want daar kun je mee werken. Maar het is wel mooi wat je zegt, dat, dat mensen kwaad doen... omdat ze goed willen doen vaak. Ja. Andersom dus... ken ik eigenlijk geen voorbeelden van. vind ik ook wel interessant, dat je dan heel erg goed doet... terwijl je iets eigenlijk heel kwaad bedoelde. Dus, dus dat je het kwade opzet in helder daad verricht of zo. Maar daar schiet oh. me even niet een voorbeeld uh, nee. het daarvan te binnen. Ik kan me haast niet voorstellen dat er geen voorbeelden van zijn... Maar ik kan er ook even geen bedenken. Maar, maar dan nog kun je verschillen van mening. Uh, nou ja, jouw bekendste werk is de kat. Iedereen begint altijd over de kat. Oh, ja. die, uh, die, die je vermoord hebt om um, um, um er een tas van te maken. Om, om het iets heet uit te technisch drukken. geen moord hè, bij dieren. Het is doden. Oh, ja. Je kunt alleen maar mensen vermoorden. Dier, ik, nog, dood je. ik twijfel nog steeds of het waar is. Maar misschien schoffer ik je daarmee. Waarom twijfel je daar Nou, ik, ik zie jou niet in staat om zoiets te doen eigenlijk. Nou, het is niet zo moeilijk hoor. Nee, dat, dat denk ik ook niet. <laughs> ik ben een serieus meisje. Ik kom van het platteland. Ja daar, daar, ja, daar doen ze dat de hele dag natuurlijk. De hele dag, ja. Maar daar, daar, um, daar zie je eigenlijk hoe mensen over goed en kwaad soms, soms hele rare ideeën erover hebben. Dat de, de mensen die daar het hardst over vielen, vervolgens wel gewoon lekker uh, een biefstukje eten. eten ja, eten dat klopt. Daar ja. zit wel hypocrisie ja. in. Ja. Maar dat komt omdat een kat um, staat heel dicht bij ons. En mijn kat had natuurlijk een naam, Pinkeltje. En zodra een dier een naam heeft, wordt het in onze hoofden een mens. En dan gaan we het ook moord noemen. En dat is heel grappig. Want ik bedoel, een, een koe die we opeten of een varken. Die, dat gebeurt ergens in een schuur, achter een muur. We zien dat niet. En uh, voor zover wij weten. Ik bedoel natuurlijk, want die dieren hebben wel een naam. Maar voor zover wij weten, hebben ze geen naam. Dus ze bestaan eigenlijk niet. Het zijn althans niet als wezens, als, niet als mensjes. Het zijn producten. Maar op het moment dat zo'n product een gezicht en een naam krijgt. Dan wordt het iets anders. En ik, waar ik nu aan moet denken is... Nou dat, je herinnert je vast nog dat uh, die uh, mond- en clausier-epidemie... Ja. Ik weet niet meer ja, ja. welk jaar dat was, maar het is lang geleden. 2001, geloof ik. Oh, nou, uh, dat is lang geleden. Um, dat begon natuurlijk in Groot-Brittannië. Uh, en dat is door heel Europa zeg maar, uitgezaaid. Um, en al die kalver moesten geruimd worden. Je herinnert je vast nog wel die beelden... Um, en dat was natuurlijk ook in Groot-Brittannië. En er was op een gegeven moment een kamerploeg. Live televisie. En die filmde langs zo'n enorme berg met dode kalveren. En ineens stond daar een kalfje op. En... Het hele land in Rep en Roer. En natuurlijk kreeg dat dier meteen een naam. Ik weet even, ik kan er even niet meer op komen, maar als je ook googelt, vind je het. Dat dier kreeg een naam. En Tony Blair heeft toen gezegd: Dit kalf moet gered worden. En het kalf is gered. En dat niet alleen, ze hebben de wet gewijzigd, waardoor zeg maar de, de, de kring rondom zeg maar de, de, de, de cirkel rondom een plaats waar, waar een geval was gevonden is verkleind. Naar aanleiding van het ene kal. Nou, zo zie je maar dat goed en kwaad, dat je daar goed over moet nadenken. voor je daar een oordeel over velt. Het boek heet Het gevaar van angst: Hypochonderen in Fukushima. Tinkerbel, dankjewel dat ja. je langs wilde komen. Graag gedaan. En veel uh, succes. Dank je Yeah. I for the and yeah. what's your Management was dat. Vorige maand verscheen het vierde album, Little Dark Age. En dit nummer heet Hand It Over. Eén minuut, Stef Visjager in het zevende en laatste deel van de reeks De Club. Pst, minuut. De Club. Die sloten moet op diepte. En dan moet je dus, moet je baggerbriefje <lacht> Baggerbriefje, is toch leuk? Er staan echt wel twintig soorten rozen en, en vooral lekker geurende rozen. En dan zit je dus hier op een schommelbankje zo de tuin in te kijken. En toen kreeg ik deze tuincontrolebrief... waarin staat dat eigenlijk alles niet goed is... Gesnoeid? Nee. Tuin? Slecht. Slootkantonderhoud? Slecht. Buitenpad schoon? Nee. In elk geval heeft het bestuur besloten te gaan proberen uw neergedrag te doen veranderen. Ofwel de situatie aan de tuchtcommissie... van de Bond van Volkstuiners voor te leggen. Nou ja, kijk, ik moet natuurlijk iets van lid zijn van een vereniging hier. En ik doe dat om tot rust te komen. Maar ja, dus dan krijg je dus eigenlijk weer stress. Van. Al die dingen die je moet doen in hun ogen. Eén minuut gemaakt door Stef Visjager. Uh, Arcade Fire van hun uh, laatste album. De titelsong Everything Now. Everything. What do 1 ster, 2 sterren. Nee, Ik vond het echt maar 1 ster. Helemaal niks. 1 ster, Echt ster. 4 sterren Twee sterren. Museum De Fundatie in Zwolle toont een tentoonstelling... met werk van de Duitse kunstenaar Neo Rauch... 65 schilderijen van de hedendaagse schilder. De recensenten noemden het vervreemdend, cryptisch en onbegrijpelijk... maar enthousiast waren ze zeker wel. Wat vonden de liefhebbers, de niet-professionele liefhebbers... zoals u en wij zelf, nou ja, wij zelf een beetje professioneel, ervan? En dat gaan we eerst eens voorleggen aan onze redacteur Karen Al... want die bezocht de tentoonstelling. Neo Rauch, wie is het en wat maakt hij? Uh, Neo Rauch is een van de meest succesvolle naoorlogse Europese schilders. Uh, hij wordt door sommigen echt wel een superster genoemd, wat hij zelf heel erg relativeert. Uh, zijn kunstwerken worden wereldwijd verkocht. Uh, Brad Pitt, uh, acteur, producent, is een uh, liefhebber en die heeft het werk van Neo Rauch. Uh, hij is een kunstenaar van de zogenaamde Neue Leipziger Schule. En dat is een generatie figuratieve schilders... die in de jaren negentig uh, extreem succesvol eigenlijk werd. Uh, Rauw is geboren in 1960, groeide op in de voormalige DDR. En uh, die noemer Neue Leipziger Schule... dat heeft niet eens zozeer te maken met een overeenkomstige stijl of thematiek. Maar veel meer met een gezamenlijke afkomst van de kunstenaars... die ook op dezelfde kunstacademie in Leipzig uh, hun opleiding hebben geno genoten. En uh, je zou de stijl sociaal-realistisch kunnen noemen... Uh, maar het werk heeft helemaal niks met propaganda te maken... en blijft verre van politieke of maatschappelijke statements... wat je natuurlijk normaal gesproken bij sociaal-realistische kunstwerken wel hebt. Maar dat is in dit geval eigenlijk helemaal niet zo... Wat is er te zien in uh, de fundatie in Zwolle? Wat voor tentoonstelling is het? Het is een hele grote overzichtstentoonstelling. Je zei het al, er hangen uh, 65 werken van Neo Rauch. En die komen dus overal vandaan. Heel veel ook uit uh, particuliere collecties. Um, dus het is eigenlijk heel bijzonder om dat allemaal bij elkaar te zien. Dat, dat, dat grootste gedeelte van zijn werk. Um, de titel van de tentoonstelling is Dromos. En uh, dat verwijst naar een paar dingen. En een van de uh, dingen is uh, zijn belangrijkste ins inspiratiebron. Uh, dat zijn zijn eigen dromen. Uh, en dat zijn vaak nachtmerries, visioenen. Um, het is ook de titel van het allereerste schilderij uh, van de tentoonstelling uh, uit 1993. Um, uh, het is het begin van de tentoonstelling. En dan word je vervolgens als bezoeker, als je dat eerste schilderij voor, voorbij bent... word je overweldigd door een enorme hoeveelheid grote schilderijen. Het zijn hele grote, uh, indrukwekkende doeken... die heel imponerend naast elkaar hangen. Uh, heel opvallend is het kleurgebruik. Dat uh, loopt uiteen in zijn oudere werken van een beetje falig, een beetje gedempte kleuren. En uh, tot, tot eigenlijk dat latere werk wat, waar veel meer feller, feller kleurgebruik uh, uh, maakt hij gebruik van. En uh, het bijzondere is dat je echt wel een ontwikkeling ziet. Dat die vroege werken lijken een beetje op nostalgische uh, advertenties eigenlijk. Er straalt enigszins een, een soort Sovjet-symboliek van uit. Veel arbeiders, veel struizen, compacte vrouwen. Maar wat ze eigenlijk op die schilderijen doen, dat is een beetje onduidelijk. Um, zijn werk is, is figuratief. Maar dat betekent eigenlijk niet dat je meteen begrijpt wat je ziet. Het is deels surrealistisch, het is absurdistisch. Een beetje fabelachtig ook wel. Je herkent iets van Salvador Dali of van Jeroen Bos. Maar het is eigenlijk ook wel echt heel eigen. Je legt het prachtig uit, maar ik begrijp het nog steeds niet. Maar directeur Ralf Keuning, die, uh, die is uh, zeer enthousiast over uh, Neo Rauch... noemt hem zelfs uh, zo'n beetje de beste hedendaagse schilder. We gaan even luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Hij is groots. Hij is raadselachtig. En maakt schilderijen die de tweede helft jaren negentig... in één keer de hele wereld veroverden. En dat is niet vanzelfsprekend, want die kunst die uit die voormalige DDR kwam, die werd met enige argwaan bekeken. Rauw raakte een snaar. Hij raakte een snaar met pop referentie, Misschien ook nog wel een vleugje DDR-esthetiek. En hij betovert ons. De directeur, die uiteraard zeer enthousiast is, hij heeft het tenslotte allemaal uh, daar naartoe gehaald. Is er eigenlijk ook kritiek op deze tentoonstelling? Nou, niet zozeer op de tentoonstelling zelf. Wel, dat werk van Neo Rauch, uh, dat, dat, wordt, dat zei je in je introductie al... wordt wel als vervreemdend gezien. Cryptisch en onbegrijpelijk. Een criticus schreef eens dat het vreemde archaïsche doeken zijn... die bevolkt worden door rare wezens, verwarrende perspectieven... en onduidelijke handelingen. En uh, dat kan je op het verkeerde been zetten. Zijn werk is figuratief... Maar hij bedient zich van een onbegrijpelijke beeldtaal, wordt wel gezegd. Ik, ik vind dat ingewikkeld. Zijn werk is inderdaad raadselachtig en je krijgt er niet direct grip op. Maar ik vind dat dat niet de ervaring per se in de weg zit. Ik vind niet dat je alles per se uh, hoeft te begrijpen om toch ervan te kunnen genieten. De kunstenaar zelf aan het woord. Hij zegt dat hij niet bezig is om kunst te maken met een boodschap. Hij vindt dat je kunstwerken geweld aandoet... als je daar te veel informatie in wilt stoppen of uit wil halen... of betekenis in wil leggen. Hij citeert Picasso, want hij heeft ooit gezegd dat hij geen postbode is... en dus ook geen boodschappen meebrengt. Wanneer men de beelden te veel afverlangt... te veel informatie uit hen zien, te veel houding en boodschap... dan doet men ihnen, uh, ihnen geweld aan. Genauso wie wenn man als Autor versucht, ihnen eine Botschaft einzuverleiben oder einzumassieren. Und äh, also niemand geringer als Picasso hat ja gesagt, welche Botschaft er hat. Und er hat darauf geantwortet, ich bin kein Briefträger, ich habe keine Botschaft, ich bin ein Maler. Und das ist die einzig richtige Haltung. Ich kann nur an meinen idealen Besucher oder meine ideale Besucherin appellieren, sich zu öffnen. En sich vor allem die Sinne zu öffnen und den Verstand durch ins Hintertreffen geraten zu lassen. Niet deze cerebrale dominant walten zu lassen, sondern einfach sich in die Bilder hinein zu lassen. Niet te cerebraal naar die schilderijen kijken. Niet alleen het verstand aanzetten, maar ook de zintuigen openen En niet te veel erover nadenken, zegt de kunstenaar. Ja, hij wil graag dat we naar figuratieve schilderijen eigenlijk kijken. Zoals we ook naar abstracte schilderijen kijken. En dus niet overal meteen een betekenis in of achter zoeken... Men is altijd maar op zoek naar een uitleg... terwijl hij juist wil pleiten om dat los te laten. En ik vind het ook wel mooi dat zijn werk niet makkelijk te duiden is. Eerlijk gezegd, Dat je denkt dat je grip hebt op zijn werk... maar vervolgens word je weer op het verkeerde been gezet. En uh, fascinerend is eigenlijk dat Neo Rauch niet werkt met schetsen... of voorstudies of met foto's. Hij wil dat het werk puur uit hemzelf komt... en dat je als kijker op eenzelfde pure en intuïtieve manier... eigenlijk zijn werk ervaart... Ja, ik, ik vind het eigenlijk een pleidooi voor onbevangen kijken. Zo, zo kijk ik ernaar. Eens kijken of dat uh, gelukt is bij het publiek. We vroegen om uh, reacties van mensen die de tentoonstelling gezien hebben. Leendert Masselink die laat weten... museum de fundatie is letterlijk gevuld van top tot teen. Zaal na zaal klim je langzaam omhoog in het gebouw... terwijl het kleurpalet langzaam verschiet van een donker begin... naar de kleuren van een jongensboek uit het Oostblok. De tinten van verbleekte ijskozen en vergeten snoepgoed. De kleuren worden hoe langer hoe bruiner om je tenslotte onverwacht kleurrijk op de bovenste verdieping... tegemoet te stralen. Psychedelisch bijna... De werken zijn zo groot dat je er bijna in kunt stappen. De voorstellingen lijken op situaties die je kent uit krantenfoto's... geschiedenisboeken of uit medische encyclopedieën. Maar telkens klopt er toch iets niet. Ja, en, en hij schrijft ook, hoe langer je kijkt, hoe minder je het snapt. Het is net als de droom die je je probeert te herinneren bij het ontwaken. Hoe langer je erover nadenkt, hoe onlogischer het je voorkomt. Die combinatie van personages, de plotselinge locatiewisselingen... het omslaan van het weer, hoe alles op de spits gedreven wordt. In je dromen neem je dat alles als vanzelfsprekend aan... Ina Redeker schrijft: Ik zag 66 keer Neo Rauch in de fundatie. en was compleet overdonderd door zijn rijke droom- en denkwereld, mysterie, vakmanschap en vooral zijn kleurgebruik. Dat speciale groen bijvoorbeeld, dat steeds terugkeert. Binnenkort weer om alles nog beter op te zuigen. Ik heb ook een kritisch iemand. Jelle Mulder vindt het werk overwegend verwarrend. Hij bekruipt het gevoel dat de kunstenaar iets wil vertellen... maar hij begrijpt als kijker niet wat hij bedoelt. Hij mist in zekere zin een context of houvast... waarmee je naar het werk kunt kijken. Desondanks vindt hij sommige werken esthetisch gezien erg bijzonder. Vooral de meer monochrome schilderijen uit de vroegere periode. Neo Rauch, te zien tot en met 3 juni in de Fundatie in Zwolle. Karenal, dankjewel dank je wel voor je commentaar. Graag gedaan. the angel moroni asleep in the cardboard with a newspaper under his arm it seems i was late to deliver his car keys so it looks like we are staying behind with lucifer bashful And hiding his face from the Lord Dear Jesus, forgive me I am only doing as I was told For as it is written I will soon one day face my own fire And this world will go with me I can just get them all on my side and carry me oh, over rainbows, rainbows and rainin' carry me oh, over I was led to the parlor when the wind it blew forward And demanded we get out of town So me and Moroni took the keys to the steeple And awaited Armageddon to go down Place your queens on the table Who are weeping for your daughters Who are waiting for their someday to return Every heart will be broken Prophetic poems spoken From the mouths of every baby to be born Carry me Over rainbows and rainier Carry me Void. And allow my heart some room May it be so that you'll one day need me soon My wheels and a turning and my back to the window I collected every way from the shore I forgot I was human as I laid up my emotions and I knocked them like dishes to the floor and carry me over a rainbow. Carry me Over rainbow Damien Gerardo was dat met, uh, over Rainbows. En Reneer van een uh, nieuw album. En uh, aanstaande zondag treedt hij op in Utrecht. En maandag nog in Groningen. Morgen in Nooit verslapen is P.F. te gast. Uh, hij heeft een uh, laatste boek in de reeks uh, over J. Kessels geschreven. Een ode aan de vriendschap. En dit keer gaat de vriendschap verloren. En ik uh, wens u veel plezier zometeen met de EO. En graag weer tot morgen.